Uur. met het NOS-journaal. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben zich geplaatst voor de achtste finales van het WK. Oranje won net met 3-1 van Cameroen. Voor Nederland scoorde Viviane Miedema twee keer. Ook Dominique Bladborf maakte een doelpunt. Donderdag speelt Oranje nog in de groepsfase tegen Canada. Maar dankzij de winst van vandaag en van dinsdag tegen Nieuw-Zeeland is de volgende ronde van het WK in Frankrijk al veiliggesteld. De meeste politici en maatschappelijke organisaties zijn blij dat na het CNV ook de FNV heeft ingestemd met het pensioenakkoord. Premier Rutte noemt het goed en belangrijk nieuws en hoopt dat het wetsvoorstel om de AOW-leeftijd aan te passen snel kan worden behandeld. De regeringsfracties en GroenLinks en PvdA benadrukken de ruime steun van de FNV-leden. In een referendum stemde ruim 75% voor. Ook werkgeversorganisaties en Ouderenbond AMBO zijn blij met de steun. PVV, SP en 50Plus niet. Die vinden het pensioenakkoord onvoldoende. Bij een flyeractie van anti-islambeweging Pegida in Eindhoven is voorman Wagensveld aangevallen door omstanders. Hij werd door de politie ontzet en in veiligheid gebracht. Er is niemand aangehouden. Pegida flyerde bij een moskee. Twee weken geleden raakten Pegida-betogers bij dezezelfde Eindhovense moskee al slaags met enkele honderden tegenstanders. In Schaarsbergen zijn de 97 brandweermensen herdacht... die sinds de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen tijdens hun werk. De herdenking is dit jaar voor de achtste keer. Bij het Nationaal Brandweermonument waren naast nabestaanden en brandweermensen... ook minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid... en de Arnhemse burgemeester Mark namens de veiligheidsregio's. Volgens de voorzitter van Brandweer Nederland... laat de toenemende belangstelling voor de herdenking zien... hoeveel waarde mensen eraan hechten.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 Find my way Dat is hij dan. Olivera. En uh, Had het over rollercoaster. Ik zou zeggen, welkom. Alweer het twaalf uur uh, van deze bijzondere uitzending van ZFM. Live vanuit het Amsterdam Beach Hotel. Tijdens het festival uh, 24 Hour. Oftewel 20, 24 uur. Uh, Zandvoort. Uh, mijn naam is Fred Heij. En uh, aan de andere kant zit Dolly de Tempierik. Jazeker, ja, ja, Tempierik. Ja ja ja, ja, ja. ja, ja, ja. En uh, ja... We presenteren het geluid van Zandvoort de komende drie uur. Even kijken hoor. Ja, er zijn vandaag ruim 33 evenementen te bezoeken die meedoen aan dit festival. En wij van ZFM zijn daar natuurlijk één van. En wilt u meedoen aan onze uitzendingen van vandaag? Kom dan naar het Amsterdam Beach Hotel en schuif aan als eenmalige sidekick van ZFM. En dan mag u ook tien minuten iets komen vertellen of zeggen of aankondigen. We houden u natuurlijk de hele dag op de hoogte... van wat er vandaag te beleven is in Zandvoort. En de komende twee uur kunt u meegaan doen... met de volgende evenementen. Ja, ik, ik moet ook eventjes... Uh... Ja, zal ik de eerste noemen, want ja? de ja. hele dag... Tot 12 uur vannacht. Kunt u trouwen voor één dag op het strand bij Meijer A.C.? Nou, dus uh, ja, wat let je? Uh, een partner, <laughs> een partner. Ja, ja, ja. <laughs> Zeker, nee, leuk voor een dag. Ja, ja. toch? Ja. En, en uh, wat uh, ja, meer? Uh, ja, ook, uh, ook uh, tot en met 12 uur kunt u uh, ja, in de, de, de cocktail shaken bij uh, Bols Popbar. Hier bij het festival, uh, hard op het uh, bad, pa, zo bad, Huisplein. Ja, en het en, en programma van het podium is nu al ruim drie uur bezig met vele lokale en nationale artiesten. Ja, en dat tot om eh, kwart over zeven kunt u eh, voor de laatst eh, vandaag de Formule 1 Room spelen in de Escape Room eh, in Zandvoort. Op de burgemeester Engelbertstraat 96. Leuk, nou, leuk. Dat ja, toch? schijnt enorm spannend te zijn. Ja, ik ja. zou zeggen, ja, als je niks te doen hebt, gewoon doen. Ja, zo is het. Er is nog zat te beleven, mensen. Dus kom hier naar dat Badhuisplein. En uh, daar is ook een informatiestand. Dus als je niet precies weet uh, wat, wat nou voor jou leuk is om te doen... kun je daar naartoe gaan en dan zullen zij je adviseren en de weg wijzen. Ik denk dat we een lekker plaatje gaan draaien. Jazeker, ja. Ja, wat is die dat En vergeef. Oeh.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 Nieuwe start. Zo, we gaan we eventjes uh, naar het podium. Ja, is het gewoon geweldig weer. Roy binnen. We door met een uh, volgend uh, mooi project. Afgelopen weken heeft u kunnen stemmen op de Facebook-pagina van de Vrienden van Zandvoort Live. En daar uh, was, uh, er was een mooie battle. En de dames zijn hier vandaag aanwezig. Dus ik wil vragen of Jane alvast even op het podium komt. Jane, dames en heren. Jane, hoe, uh, hoe voelt het om uh, toch uh, mee te doen aan, uh, aan deze battle? Nou, ik vind het wel heel spannend. Maar heel leuk. Ah, je hebt wel vaker op het podium gestaan, toch? In verschillende dingen, toch? Dans, maar ook nu zang. Ja, nu ook zang inderdaad. Het gaat steeds meer groeien inderdaad. Nou, dames en heren, geef een grote pauze. De eerste optreden van deze battle, Jane! Cold machine fight but that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpiece. silent smiling, living up in the city. Got trucks on that Saint Laurent, gotta kiss myself. I'm so pretty, I'm too hot. Hot tips. Call the police and the fireman. I'm too hot. Hot tips. Make a dragon wanna retire man. I'm too hot. Hot tips. Say my name, you know who I am. I'm too hot. Hot tips. Am I better buy that money, break it down Girls, hit you, hallelujah Ooh. Girls, hit you, hallelujah Ooh. Girls, hit ya hallelujah Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you Cause Uptown Funk don't give it to you Cause Uptown Funk don't give it to you It's Saturday night, we're in the spot Don't believe me, just what? a minute, fill my cup, put some liquor in it, take a sip, sign a check, Julio, give the stretch, Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi, and we show up, We gonna show up smoother than a fresh girl, Skippy, I'm too hot, hot call the police and the fireman, I'm too hot, hot tails, make a dragon wanna retire Man, I'm too hot, hot say my name, you know who I am, I'm too hot, Am I better about that money, break it down Girls hit you, hallelujah Ooh. Girls hit you, hallelujah Ooh. Girls hit hallelujah. you, hallelujah Cause Uptown Funk don't give it to you Cause Uptown Funk don't give it to you Cause Uptown Funk don't give it to you It's Saturday of the night and we're in the spot Don't believe me, just watch You up. I said uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you, up. you up Come on dance, jump on it, if you're sexy then flown it, if you're freaky then own it, don't brag about it, control me Come on dance, jump on it, if you're sexy then flown it, well it's Saturday night and we're in the spot, don't believe me just watch just watched Ja, wow, wow, wow. Jane, dames en heren, ik uh, wil eventjes horen uh, qua applaus wat jullie van Jane vonden. <applaus> Was je tevreden over je optreden? Ja, ik denk het wel. Ja, zie je, ja ik ja? ben toch wel een beetje blij, ja. Oké. Okay. Nou, ik weet je, uh, zometeen gaan jullie nog samen ja, optreden. Ja, we gaan samen we gaan nog gaan wat doen. We, we zien je zometeen terug, Jane, Dat dames en heren. Het is tijd voor de volgende zangeres die mee heeft gedaan aan deze battle. Hier is Alicia. ja. Alicia, um, hoe was het om mee te doen, in ieder geval uh, met de Facebook-actie? Nou, het was best wel leuk. Ja, Mijn vader had me opgegeven, dus uh, ik zelf niet. En um, ik had eigenlijk verwacht dat er wel meer mensen mee zouden doen. Dus ik had niet verwacht dat ik hier zou staan, maar nu sta ik er toch. Dus, ja. Meegedaan met een, uh, met een instrument, toch? Ja, met de ukulele. Waar is hij? Nou, ik had hem pas net gekocht. En ik zat er een beetje mee te klooien, dus oh. ik kan het nog niet zo goed. Oh, zo werkt het. Dames en heren, het is tijd voor Alicia's optreden. Geef haar een groot applaus. Ja. I took my love and I took it down Ja, en dan is nu het moment daar gekomen. Op uh, Facebook had uh, Alicia het meest likes, de likes op Facebook. Maar er komt nog een beetje applaus bij. Dus, dames en heren, voor Jane wil ik u horen. <applaus> voor Alicia wil ik u horen. Voor Jane wil ik u horen. En tot slot voor Alicia wil ik u nog één keer horen. En daarbij komen ze alle twee op uh, 92 decibel uit. Dat is uh, hoop. Maar, dames en heren, geef ze alle twee een groot applaus. Want wij vinden als organisatie dat ze alle twee een plek hebben verdiend sowieso op deze podium. Alle twee als winnaar worden uitgereikt. Dus alsjeblieft, deze is voor jou. En deze is voor jou. En jullie krijgen een mythekriet vanavond met Jeroen van de Boom. En natuurlijk, en ik zeg, oh, gooi die bom maar los uh, techniek. Een mooie bos erbij. En dan wil ik nog één heel groot applaus voor deze zangeressen. Wat ze verdienen het. En uh, wat een talent. Eén grote applaus, dames en heren. En bedankt voor jullie deelname. En, uh, helemaal goed. Top. Zo, tot uh, tot uh, zover het uh, podium. En wij uh, zitten lekker aan het broodje, uh, Dolly. Ja. Dus, uh, We moeten ook uh, een beetje overeind blijven, hè? Ja. En, uh, <laughs> een, beetje, een beetje drank en een beetje uh, vaste uh, vast, uh, voedsel. He? Vaste kost. Ja. ja. Ja, de pet Jouw... al is zojuist geweest. Het wachten is nu uh, op Dennis van Veen. Ja, daar zitten we op de wacht inderdaad. Maar die uh, heeft zich nog nergens gemeld. Dus uh, dat wordt een verrassing. Uh, gaat hij komen of niet? Nou ja. En uh, als het goed is, komt er straks iemand spreken... Over de uh, cashback card. Ja. Dat is een uh, nieuw verschijnsel. En dan gaat straks een meneer over. De, degene die erover gaat. Die dat ontworpen heeft. Die komt er straks over praten. Op okay. het podium. En daarna ook nog even bij ons. Maar wij gaan geloof ik. Denk ik over. Naar ons uh, eigen repertoire. Ja en dat is uh, met Nielson. En hij het over ijskoud. Zo koud is ja, het niet. Ja geweldig <laughs> nummer. Ja geweldig nummer.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 Doe tenminste als of, We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan Maar je maakt me kapot nou zijn we nou. ja, Het is net of ik tegen een nu praat Doe tenminste als of, We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan Het ga, is keihard En je woorden dreunen door in mijn gedachten Het is nog niet echt doorgedrongen dat je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 We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan, maar je maakt me kapot. zijn dat tegen de muur draaien. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Zomaar in de kou staan. Nielson, en het over ijskoud. Ja, dat was vanochtend. Ja, het begint dan... nu lekker op te warmen. Ik, ik wou net zeggen, het was echt een drama vanmorgen. <laughs> ik, uh, ik denk nou, alles gaat in het water vallen, maar uh, nee, gelukkig. Ja, gelukkig waren de weersvoorspellingen anders en is het ook helemaal zo gebeurd. Ja, ja. ja en uh, gelukkig loopt het allemaal hier uh, lekker vol op het ba Badhuisplein, hier voor ja, de, het zeker? Amsterdam Beach Hotel. Ja. ja, en ik zou zeggen, als je niks te doen hebt, uh, ja, kom gewoon lekker hier naartoe. Ja, er zijn Want, uh, al twee dames onderweg, zie ik. Ja, van, uh, van het, het podium. Ze hebben net op het podium uh, gestaan. Ja, ja, en die, uh, ja en daar die, zijn ze die, die hoor. Die hebben net uh, ja. gezamenlijk wat gewonnen, geloof ik. Nou, hoe is het mogelijk, hè? Ja, ja. nou meiden, gefeliciteerd. Ja, ten eerste met het feit dat jullie de gelegenheid hebben gekregen om mee te doen. Hè? Want er is behoorlijk op jullie gestemd. Er was namelijk een, een, op Facebook een wedstrijd, soort wedstrijd als iemand graag mee wilde doen op het podium van... Oei, oei, oei, oei wat ja, gebeurt er? Ja, ik weet niet wat er allemaal... We piepen eruit weg doen we dat even zo, wat zachter misschien dan op dat. Middels stemming konden Facebook gebruikers bekendmaken. Wie zij graag vandaag op het podium wilden zien buiten de reguliere artiesten om. En dat gebeurd. zijn deze twee dames geworden. Stel je even voor alsjeblieft. Ja, ik ben Jane Bijnis. Ik kom uit Zandvoort. Nou, dat is heel toevallig. Ja, dat, ik ben 14 jaar en ik zing en dans heel graag. Dat is duidelijk, dat ja. hebben we net gehoord. Ja, dat hebben we gehoord, inderdaad. Ja, met andere dames. Ik ben Alicia Paap. Ik kom ook uit Zandvoort, heel verrassend ook. Um, <laughs> <laughs> ik ben twintig en uh, nou, ik zing ook heel graag. En, uh... Ja, dat een beetje. Ja. ja, ja. Ja, ja. Zandvoort was ook een beetje de insteek natuurlijk om mee te ja. mogen doen. He. Iedereen die vanavond en vanmiddag op het podium staat, heeft op een of andere manier iets met Zandvoort te maken. Met liefst natuurlijk uit Zandvoort zelf. He. Vrienden van ja. Zandvoort. Ja. Nou moet ik. Ja, het, het is toch wel uh, raadselachtig geworden. He. Dan sta je alle twee te strijden. En ja. dan haal je alle twee 92 decibellen. Ja, dat was wel ja. een beetje ja. erg voor jou. Ja. ja. ja. Maar wel een dus, mooie, mooie uitkomst, als dus je het mij vraagt. Ja, ja toch ja dat ben ik heel nou, Dan hoeven jullie elkaar niet, in ieder geval niet in de haren te vliegen. Precies. dat zou gebeuren, nee. nee, nee, nee. Nou, een koortje kunnen jullie ook al oprichten, hoor je het? Ja, ja dat ja, gaat ja. ook heel goed. Gaat heel goed. Ja. Hé, hey, hoe was het? Hoe, hoe heb je het ervaren, Jane, om uh, hier op het podium te oh, staan? Oh, ik vond het echt onwijs leuk. Ik was wel heel gespannen, maar ik vond het echt onwijs leuk om te doen. Nou, maar dat is logisch, hè? Gezonde spanning hoort er ook. Ja, hele gezonde spanning. Uh, nah, anders is het enthousiasme er niet, als er nee. geen spanning achter zit. Hoe heb je hier naartoe geleefd? Nou, ik heb heel veel geoefend. Ik heb de afgelopen twee dagen op, uh, op school mijn muziekavonden mogen doen. Ja? Dus ook mogen zingen. En daar heb ik heel goed geoefend met alle liedjes. En uh, nu heb ik het uh, heel veel thuis ook geoefend. En nu uh, stonden we hier. Nee, ja, dus want je moet natuurlijk daar. wel je teksten in je hoofd hebben. Zie je? Ja, Wat dat is staat wel heel belangrijk. Het uh... staat een beetje raar, hè? Als je denkt, eh, eh, eh, was nou? Oh, kan we... ja, ja, dat nou? Ja, daar nee, ja. ben je weg, daar ben je mm, weg. Ja. ja. En dan kijk ik even naar je buurvrouw, Alicia. Hè? Ja. ja. Alicia. Hoe ben je ertoe gekomen om je op te geven? Oh, dat was mijn vader eigenlijk. Oh ja, ja. dat is meestal hè. Het ja. is ja, ja. zelfs zoiets van, ah dat is niet voor mij. Ja, nee, dan gaat een precies. ander dat voor je regelen hè. Ja, nee, ik, uh, ik zat er wel naar te kijken. Want mijn ja. oma die had het al tegen me gezegd. En, ja. uh, en ik zat thuis, zat ik een beetje te... Uh, ik had net een ukulele gekocht en ik zat er een beetje mee te spelen en zo. Dus ik had een filmpje opgenomen. Die heb ik naar mijn vader toegestuurd. En die heeft mijn vader oh. dus doorgestuurd. Oh. Oh. Zo oh, wat stiekem hè. Ja. En toen stond je ineens voor de voldomme ja. feit. Toen was je geen ja. weg meer terug nee, natuurlijk. Nee, precies. En ben je nu boos op hem? Of nee, zeg je, nee, pa, ik vind het een topactie, nee. ik heb genoten. Ja, nee, echt. Mijn vader die is wel de drijvende kracht achter alles dat ik niet durf. Dus ik ben echt tro nou ja, blij, blij met hem. Ja, hij kent ja. zijn dochter ja, het, is, ja. het, is, het, is, het is mooi, mooi vaderdag hè? Dus... Ja, dan mag je al helemaal niks nee. zeggen. Ja, goed. Je vader weet dus dat jij een klein setje nodig ja. hebt. Omdat je anders misschien uit bescheidenheid ja. te veel op de achtergrond blijft. Ja, in allerlei zeker dingen. weten. Is dat met meer dingen geweest in je leven? Ja, ongetwijfeld wel. Ja. Genoeg dingen. Ja. Ja. Bijna alles wel. Ja. En hebben jullie, hebben jullie uh, toekomstplannen met het zingen? Of zeg je, nou, het was gewoon leuk gewoon een keer te doen. En, uh, wat, wat, do, Jane, ja. doe jij al iets met zingen? Nou ja, nee. Ik zit op, op mijn school waar ik met theater en uh, zang en dans heel veel kan. Ja. En, uh, dus ik ben eigenlijk van plan om uh, na school op mijn uh, musical opleiding te doen. Dus dan ja. ook met zang wat verder te gaan. Ja, ja, Ik dus, uh, ben benieuwd. En of dan echt, een, uh, echt de musical opleiding zoals van Frank Sanders. Ja, zoiets. Ja, ja, ja, dat wil ik wel echt gaan proberen of dat gaat. Uh... Ja. Ik, ik ga mijn best doen daarvoor. Dus, uh, ja, natuurlijk. Ik... Als je een droom hebt, moet je hem najagen. Ja, en dan zee, kom je ja. meestal een heel eind. Ja en toch? Laat je niet meteen afschrikken als het uh, niet lukt, want er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Ja toch? Mijn dochter heeft net een diploma gehaald voor de opleiding theaterartiest uh, uh, uh, op het MBO in uh, Nova ja. College. Leer je ook van alles? Leer je ook zelf je eigen bedrijf euh, ja. euh, zeg maar, op te starten en in leven te houden? Want zij zeggen ook, he, het leven van een artiest, als je daar een opleiding voor gaat volgen, word je eigenlijk opgeleid tot werkelozen. Ja, eigenlijk. Want ja. je, je krijgt nergens een vaste baan. Je nee. zal het zelf allemaal... Nee. Ja, <laughs> ja zeker, weten, zeker weten. Dus jij gaat uh, de musical kant ja. het liefste op. En Alicia, wat, wat is jouw toekomstdroom? Ik hou zo ontzettend veel van zingen. Ja. Yeah. Maar yeah. ja, al zeker mee iets mee kan doen. En als er mee wat, wat mee gebeurt, zeg maar, dat ik ermee doorbreek of zo, dan zou dat alleen maar echt het beste zijn dat me zou kunnen overkomen. Maar ja. Ik zie het aan je gezicht. Ja. Het is jammer dat het radio is, want als de mensen mee hadden kunnen kijken, hadden ze gezien dat als jij het woord muziek zegt, ja, dat, dat meteen je ogen gaan glinsteren. Ja. Ja. Ja. Mm -hmm. maar, maar ja, het er zijn wel, maar ja. heel veel wegen ja, waarop je heel veel plezier ja. met muziek kunt mm -hmm. hebben. Dus ook al is het maar iets kleins, als ik er maar iets mee kan doen. Koor is ook enig. Precies. enig Ja, en... en, en hebben jullie zangles of ga je nog zangles? Of? Ik heb wel zangles. Jij ja, hebt zangles mm -hmm. in Zandvoort ook? Nee, in Amsterdam. Oh, in Amsterdam mm -hmm. helemaal? Ja, ja. Maar, maar één keer in de twee weken hoor, want het is ja. zo'n gedoe elke keer om erheen te gaan. En het, het, het is ook niet goedkoop allemaal. Nee, ook dat nee. zeker niet. Ja, nee, de nee. ja. Die hebben Jammer natuurlijk ook weer niet. opleidingen gedaan en het is ja. voor hen ook, moet Precies. het ook het kacheltje branden natuurlijk. Maar ja. wel belangrijk dat je dat ook blijft doen, want ja. je moet je techniek ook blijven Precies. ontwikkelen en vasthouden. Mm -hmm. Ja. Ja, nee, ik nou. heb geen zangles hoor. Nee helemaal, ik, uh, niet. nee, helemaal niet. Het is. Uh... Ooit allemaal begonnen bij mij op school. Dat ze zeiden in bij een koor. Van hé, hey, ga in het koor stappen. En kijken wat er gebeurt. En toen heb ik het gedaan. Toen zeiden ja. ze. Oh, je hebt eigenlijk best wel een mooie stem. Dus ga maar ja. gewoon proberen. Dus ik maar dan ja. zou ik toch zangles nemen. En weet je waarom? Niet, ja, niet betere... om, om je stembanden intact te houden. Dat, oh, ja, dat ja. Wel, uh... Want voordat je het weet gebruik je verkeerde technieken. En dan, uh, dan kan je je toekomst vergeten. Ja. Hè? Vooral de ja, ademhalingen dus... en dergelijke. Ja, ja, ja dat ja. al helemaal. Ik had het toevallig eens met mijn moeder. Over dat ik misschien wel zangles moest gaan. Ja, dus het is een heel kwetsbaar gebied hoor. Rond je stembanden en al die spieren. Ja. Dat moet je echt uh, onder begeleiding doen. Dus als Jane, als, als je echt verder wilde mee zou ik zeker... Het hoeft niet vaak, maar nou, zorg dat je een goede begeleiding krijgt. Nou meiden, ik, ik zie aan jullie gezichten dat jullie het enorm naar je zin hebben gehoord. We, we hebben hier het uitzicht op het plein. Ja. Dus wij konden hier ook zien dat, dat er een enorme reactie was op jullie optreden. Dat het allemaal ja. goed ontvangen werd door de mensen. wel. Ja. ja. Dus dat heb je al in de pocket. Ja, dat kan zo. je dus. Ja. Hè? Mm -hmm. Dus ik zou zeggen, ik, ik, ik hoop echt dat jullie volgend jaar als volwaardig artiest daar staan. Als er dat weer een allemaal. vrienden persoon. Ja, ja. ja toch? Ik zou zeggen ga ervoor knokken. Ja, Dank je wel. ben ik er naartoe. Dank jullie wel ja. voor het interview. En natuurlijk, en natuurlijk ook gefeliciteerd nog, hè? Ja, ja zeker. Ja. Zeker. Een gedeelde eerste plaats. De gedeelde eerste plaats. En een gedeelde dan. laatste plaats. Wat ja, wil je? Ik, ik, ik heb in ieder geval een, een gepas nummer daarvoor gevonden ook oh, nog. Ja? Ja, it's not easy. It's nee, is zeker easy. <laughs> dus die gaan we draaien van uh, Lucky Dubai. Oké. Okay. Oh, ja. Af en toe uh, beginnen de meeste piepen in oren. <lacht> Zo, ja, <lacht> dat heb je wel eens. <lacht> ja, dat schijnt ziekte te zijn, hè? Ja, ja, ja. <lacht> nou <Doorshuizen. lacht> ja, ja, Ik zou zeggen, ja, hey, blijf niet in de stoel zitten, kom lekker naar het badhuisplein. Ja, het, alles is, te doen. het is heerlijk weer en ja, het zonnetje er is heel heerl gezellige muziek, er hangt een hele leuke sfeer. En er staan allemaal kraampjes en er is van alles te doen. Als je, wil je nog een tattoo op je beeld? Dat kan ook, hè? Wat zeg jij, hè? Deppie, ik ken niet... <laughs> <laughs> Moet het allemaal eerst rechtgetrokken worden? Nee, nee, maar Debbie Sanford staat hier met een collega. En je kunt voor vandaag zijn een speciale aanbieding een kleine tatoeage laten zetten voor 45 euro. Nou, maar dat terwijl je naar het gezellige muziek vanaf het podium luistert. Wat wil je nog meer met Uitzicht op Zee? En als je je omdraait, dan kijk je naar ons. Ja, nou, nou dat is, is mooi, hè? Ja, toch? Fred? Ja, ik denk, dat, uh, <laughs> ik, ik, ik denk dat we gewoon even nog een plaatje gaan draaien. Want ja, uh, Tuurlijk. Ik, ik heb Dennis nog niet, uh, nog niet gezien. Nee, niemand. Nee, en uh, nou ja, cashback, er zitten we ook nog wel op, niet, op uh, Het zal toch niet zijn dat er een gigantische file naar Zandvoort ineens is? Dat iedereen vaststaat uh, in de file? Nou ja, ik, ik weet het niet. Of uh, ja, misschien wel eigenlijk. Het door, door, door zonnetje ja. is gaan schijnen. Ja, dat, het is, uh, het is uh, weer. Dus. Heel Nederland denkt: van kom, we gaan naar de 24-uur-verzand ja. voor. Ja, ik bedoel, het is zaterdag en uh, ja, niemand hoeft morgen te werken. Dus, uh, neem ik nou, uit. niemand. Nou ja, bijna ja. niemand. <laughs> kantoren zijn dicht. Ja, ja, ja. <laughs> we gaan ja. nog even een plaatje draaien. Want ja. ik zie dan we naar het uh, nieuws uh, afstormen van uh, 6 uur. Ja, daar gaan we naar op aan. Uh, nou ja, dan gaan we, dat gaan we dan doen met uh, Ronnie Flex en uh, Maan. En zij hebben het over uh, blijf bij mij. Niet weg. Je bent de enige die... Voor altijd Hou je nog van me als ik niks heb baby Geef je het toe als je het mist, hebt baby nee, ik leid je door de mist mijn baby Ik kan je brengen naar de overkant toch geloof me dan, het is niks dat beter Liever laat je me niet in mijn eentje Ja ik voel me misselijk wanneer ik jou mis Of je houdt je vast wanneer het buiten koud is oh. Blijf bij mij, gaat niet weg oh. Je bent de enige van hier yeah. Ik vind het moeilijk om te zeggen wat ik voor je voel Die meiden roddelen laat zich gaan zitten op een stoel De laatste keer dat ik je zag was ik een domme voel. Aan het lullen met die bitches met mijn domme smoel. Je moet niet fluiten voor mijn neus, het is niet fucking cool Ik ben een spits en als ik schiet dan schiet ik op het doel Damn sorry ik doe alles voor je op gevoel Overwaardelijk in jouw yeah. Hou je ervan als ik niks heb baby Geef je het toe als je het mist hebt baby hey, kom, Ik hou je door de mist mijn beren. Ik kan je brengen naar de overkant te gaan lopen het is niks dat beter. Lieve, laat jij me niet in mijn eentje. Ja, ik voel me misselijk wanneer ik jou is. Over je hartje vast wanneer het buiten koud is. Wow. Blijf bij mij, gaat niet weg. Je bent de ene van hier. Oh, de enige die ik heb. Ja, blijf bij mij. En dat was dan uh, maan met Ronnie Flex natuurlijk. En uh, ja. Tolly, je kan ook nog trouwen. Hè? Tot 12 uur nog. Het kan vannacht. nog steeds jongens. Voor één dag. Ik wil dat gewoon eens voor een dagje meemaken. Dan kan dat bij Meijer aan Zeestrand in 16. Precies onderbouwen, spellers. Ja, en uh, je kan natuurlijk ook. Uh, ja, tot en met twaalf uur kun je dus uh, cocktails shaken. Bij de Bols bar Hier. Hier. Uh, op het festival in de Badhuisplein in Zandvoort. Ja, hey. en, dat, en dat trouwen, dat hoeft trouwens niet met een uh, gelijkwaardige partner te zijn, uh, hè? Nee, want, nee. Want je kan natuurlijk ook voor een dagje gaan trouwen met je buurman. Ja. Of, of, of, of uh, met je, met je ja, kind. als je een leuke buurman hebt dan maar. <laughs> ja, of met de hond. Met de hond, ook leuk. Ja, ja. Ja, het hoeft ja, niet per maar, se met een, iemand te... Uh... Maar dat wordt wel lastig met de honden, ja. Of je moet toevallig zo'n pakje in huis hebben, maar... Nou, moet je, moet je echt gekleed? Ik heb, nog, ik heb nog wel stropdasjes liggen voor de hond. Mijn ja. honden hebben stropdassen. Nou ja, anders, anders <laughs> maar gewoon een strikje in. Wel ja, wel ja. Als hij maar op het juiste moment roof zet. Zo <laughs> <So> is het. <it. laughs> gaan nog een uh, lekkere oude draaien van de uh, Time Bandits en Andrews Road. Lekker, dan gaan we over van de Time Bandits. En uh, ja, we moeten, uh, we moeten uh, toch eventjes uh, eerst naar het nieuws toe, uh, Donny. Ja, zijn, is en, uh, anders, he? ja het is niet anders, hè? Zes uur en dan eerst uh, Even naar de boodschappen. En dan komen de heren zo. Zo is het. Zo, oké. Okay. We komen snel weer bij u terug. Tot zo. Tot straks naar het nieuws.